Ik ga echt het dansje niet doen hoor. Dan ga ik, dat weigeren. Goedemiddag allemaal. Hallo allemaal. Gezellig. Ja, Hans ja. is nog steeds aan de wandel. Ja. Ja, het is voor een goed doel. Maar we missen ja, hem wel. Ja. Hè? Ja, er, er zal wat sleet op die kale knikker staan van hem nou. <laughs> ik hoop dat hij een petje draagt, ja. Ja, nou, ik weet niet. Dat maar ze het. lopen gezellig met z'n vieren. En gisteren, uh, meteen toen ze thuis kwamen, is er direct de radio aangezet... om ah, nog even het okay. laatste stukje van ja. ons mee te pikken. Dus, uh, nou, helemaal leuk. Maar goed, we uh, zullen het dus met Hans, ons dus... moeten doen. Ja, geen Hans. Dus waarschijnlijk wordt het een leuke uitzending. Ja, het is ah, Hans is... met zijn vrienden zonder Hans. Ja, ja. Hmm. ja. Nou, ja. ja. Zoiets. Maar we gaan eerst nog even zeggen nee, wat we gaan doen allemaal. Hè? Ik wou net zeggen. We, we ja. gaan toch nog heel veel doen vandaag. Ja. We gaan de column van Nel Kerkman doen. Ja. We gaan de groenteman doen. Ja. En we gaan nieuws en feitjes en roddels en weet ik veel wat allemaal uit Zandvoort doen. Ja. Je, je doet zo. Klein toetje. Een... Oh, kleine toetje gaan we ook doen. Ook ja. ja, Ja, ja. En uh, natuurlijk het, weer. het weerbericht. Ja, precies. Ook nog. En uh, nou. ja, nou... Heel veel leuke muziek. Ja. Oh. Wil daar ook mee beginnen? Nou, maar we maar doen. Jou ook zo? Dat ik nog niks gezien heb. Nou, tot nu toe. <laughs> nou ja, ik heb de afgelopen 15 jaar ontzettend veel gezien. Ja? Afgelopen 15 jaar specifiek? of 50. Maar um, ik weet niet waar jij precies op doelde. Nou, niet. Zij zongen erover. Ik denk, nou, je seen nothing yet. Ja, wie ja. weet, komt, het, komt er nog een grote klapper achteraan of zo? Oh. Een leuke surprise of uh, weet ik veel. Wat. Oh, zo. Ja, geen idee. Meteorite ja, bom. Geen idee. Ik ook niet. Nee, zei zei dat zo. Maar uh, heb je alles buiten gekeken? Het is geweldig mooi weer. Hè? Ja. Pot voor drie. Heb je dat fotootje op Facebook zien staan met het een hele kleine wolkje? <laughs> ja, ik denk dat het gaat regenen ja, vandaag. Ja. Ja. En ik laat binnen. <laughs> ja, die ja, was die, leuk. Die, was die ging niet ja. wandelen, omdat ja. het echt zou gaan plansen, ja. waarschijnlijk. Ja, ah, heeft die, ja, die was je, erg leuk. Als je een auto hebt, ja, moet je ook niet gaan wandelen. Niet gaan wandelen. Nee, nee, precies. Hans, goede tip. <laughs> Hier is een goede tip in het algemeen. Je staat er helemaal van te stralen. Ja, ja, oh, wat is dit, dit grappig zeg. Ik ben op zoek naar wat uh, laatste nieuwtjes. En die vind je heel vaak en uh, heel regelmatig op Facebook. Ja. En dan kom je ook filmpjes tegen met de titel Karma. Ja. <laughs> maar het ja. is jammer dat we ja. geen tv hebben. Maar nee. goed, ik kwam in ieder geval wel een berichtje tegen van de politie. Oh. Die uh, hebben een oproep gedaan. Als je deze dagen met een motorbrom of snorfiets of fiets naar het strand toe gaat... sluit uw eigendom goed af en gebruik meerdere sloten. Uh, helaas zijn er de afgelopen weken namelijk al meerdere motors uh, uh, uit Zandvoort gestolen. En dit jaar zien we daarnaast zelfs weer een stijging... van de brom- en snor- en fietsdiefstallen als de temperaturen oplopen. Plaats uw tweewieler daarnaast zo dat hij ook niet in de weg staat... want handhaving bekeurt en verwijdert. Oh, dus uh, dat wordt nogal uh, scherp opgelegd. handhaving toch. Nou, no, no, no, no, no, no, no, no. ja, daar gaan we het verder niet ja, over hebben. Oh. Maar gewoon let even op dat je je fiets, bromfiets, snorfiets, motor goed op slot zet. Ja, dat is altijd zo. Ja, oké. Okay, maar even ja. extra zorg. Want ja. vaak is het van, ah joh, stuurslot en klaar. Maar uh, het is niet genoeg. Ja, oké. Okay. Bij deze. We zetten hem uh, drie dubbel op slot. Vouwen hem op en doen hem in de kofferbak. Ja, <laughs> Thank mm -hmm. ook kunnen als we de volgende keer naar Curaçao gaan? Oh, oh heel graag. Ja. Als dat toch zou kunnen, hè? Wat ah. Het is er altijd zo mooi. Ja, ging voorlezers, begrijp ik. Nou ja, ik zat nog eens eventjes te denken. Of een te hebben... vouwen, dat kan ook natuurlijk. Boeitie nee, nee, nee. nee, nee. Daar hebben ze op de radio toch niks aan, joh, als ik dat ga doen? Nee, maar niet. kan. Nee. Ja, nee. Ik zit hier niet om jou te entertainen, Um, we hebben het hele Max-gebeuren natuurlijk al gehad. En het volgende festival staat er weer voor de deur. Maar dat is 7 tot 9 juli. Hebben we de volgende special in de Zandvoortse evenementenkalender. En dat is het British Festival. Um, even kijken. Het is een verbreding van het British Race Festival op circuit Zandvoort. Behalve de races met unieke Britse vintage auto's. Op het circuit zijn er ook in het centrum en op het strand... tal van Brits georiënteerde activiteiten te doen en te zien. Dus dat belooft weer een ontzettend gezellig weekend te worden. Ja, mooi. Mooi zo. Ja, toch? Ja. Ik Doe was me even leuk. met andere dingen ook bezig. hoor. Ja, dat net... zag ik, maar ik ga ja, gewoon rustig verder. tasker, dat wil je niet weten hier. Ja, ik vul jouw tijd wel in hoor. Vul je mijn tijd in? Ja hoor, kan ik. Als je dat nou gewoon in je eigen tijd doet. Hm? Niet in mijn tijd. Hm? Dit is ook <laughs> mijn tijd. <laughs>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 Wij zijn echt de dikke vrienden. hè. Uh, dus als, als, al, als, als jij huilt, huil ik ook. Als jij lacht, dan lach ik ook. Uh -huh. En als jij even in de brug springt, dan zal ik je missen. <laughs> Toch wel. Maar <laughs> je zet dan niet eens even de hulpdiensten in of zo. Wat? Dat is ook wat. Hey, um, als je vanavond nog even um, jezelf op Ibiza wilt banen, ga dan even naar het Badhuisplein. Met lifestyle, fashion jewels en beauty. En ook lekkere drankjes, hapjes. En gewoon lekkere muziek uit te bieten. Dan uh, nou, komt het helemaal goed. Tot vanavond, 8 uur, kan je terecht op Badhuisplein. Oké, okay, topje. Ja, en uh, de volgende is volgens mij speciaal voor iemand uit Steenwijk. Ja. Een uh, trouwe fan. Alsjeblieft, die voor jou.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 Als ik een avond in Ik zou liever rijk zijn en sexy. Maar ja, het is zoals het is. Ja, geen van beide. Ah, oh. ah. Ah. <laughs> Had je die weer niet zien aankomen, jongen? Jawel, maar ah. gewoon... Oh, <hij, hij is zo zielig. Ja, ja. Zal ik maar gewoon de kolom doen? Doe jij de Kolom van de week van Nel Kerkman. Volgens mij gebeurt er opeens iets... wat je leven 100 graden kan veranderen. In principe was mijn kolom al klaar. Het zou gaan over het feestelijk weekend in Zandvoort. Want op een enkeling na had iedereen genoten van de brullende motoren... bij het feestje van Max Verstappen. Het geluid viel mee omdat de wind uit het zuiden kwam. Ik denk dat de regioburen minder blij waren met het circuitgeluid. In ieder geval was het een feestelijk gezicht... om een mega menigte het perron van Zandvoort te zien arriveren. Gelukkig is alles goed verlopen en speelde de zon positief mee... Dat was het begin van mijn column met als thema feest. Hoe anders werd het na één nachtje slapen? Op maandagavond, 22 mei, gebeurde in Manchester een vreselijke aanslag. Na afloop van een concert van de Amerikaanse superster Ariana Grande was er een gruwelijke explosie die de levens kost van twintig jongeren. Later bleken het er 22 te zijn, volgens mij. Het verrangen van het vreselijke nieuws drong pas door op dinsdagochtend. Ik kreeg een berichtje van mijn dochter Arlette en zij schreef het volgende. Precies een week geleden gingen mijn meiden met z'n tweeën naar het concert van Ariana Grande in Amsterdam. Mijn jongste van dertien zei na de afloop, dit was de mooiste dag uit mijn leven. Vanmorgen stond ik op met een bericht van de aanslag van datzelfde concert, maar dan in Manchester. Wat voor vele tienermeiden de mooiste dag van hun leven moest worden, werd één grote tragedie. Wanneer stopt dit? In wat voor wereld leven wij? In gedachten ben ik bij al die ouders die hun onschuldige dochters zijn verloren. Opeens is een nachtmerrie heel dichtbij. Ik zie de foto's van mijn kleindochters van een uitstapje nog voor me. Ze hadden er zo'n zin in. Best een avontuur om van Groningen met de trein naar Amsterdam te gaan. Hoe anders had het inderdaad kunnen aflopen. Daar moet je verder niet bij nadenken, maar ongemerkt doe je het toch. Een goede vriend schreef... Het leven aanvaarden betekent risico lopen, maar hier had toch een paar jaar geleden niemand op gerekend. Dit is vreselijk, maar ze krijgen ons niet in onze schuld, en daar kan ik alleen maar volledig mee instemmen. En dan nog een persoonlijke noot van mij erachter wat ik vanmorgen had gelezen. Dat, Ariana Grande. Ja, precies. Dat Ariana Grande die heeft aangeboden aan de uh, slachtoffers, de familie van de slachtoffers, om hun kosten te betalen van alle begrafenissen. Dus dat ja. vond ik wel een ontzettend mooi gebaar wat ze heeft gemaakt. Ja. ja. Het is uh, sneu. Maar ja, goed, ze probeert uh, wat te doen, hè? maar goed, wat moet je doen? Joh? Ja, een soort schuldgevoel wat ze misschien daarmee een klein beetje kan verlichten. Geen idee. Ja, maar geen idee. Nee, nee, het ja, een is... mooi gebaar in ieder geval. Ik, ik zou in ieder geval wat willen doen, maar Ja, precies. absoluut ja. niet weten wat. Oh. Um, tot zover... Uh, um. De kolom. Oh en ja, nee, ik had nog één ja? ding. Um, uh, het klopt wat Nel Kerkman zegt. Hè? Die had mm -hmm. het allemaal verwacht. Aan de andere kant, het is nooit anders geweest. Nee, klopt. Maar nooit... De methodes zijn hetzelfde. De wapens zijn anders. En uh, voor diegenen die uh, uh, erg nieuwsgierig zijn, lees het boek van Umberto Eco, De begraafplaats van Praag. Yeah. Aanraden sowieso kwalitair werk, maar ook um, feitelijk correct. Ja, en op de een of andere manier komt het, lijkt het dichterbij te komen. Ik denk dat het daarom ook wat meer raakt bij de mensen. Ik bedoel, België, Engeland, Duitsland. Het zit zo rondom ons heen. En dan het lijkt het veel meer impact te hebben. Terwijl uh, van de week zag ik ook weer een foto voorbij komen... van een uitgebrande schoolbus. Uh, dat ik denk, ja, daar zijn ook weer tientallen kinderen het leven gelaten. Dat is net zo erg. Alleen daar hoor je bijna niks over. Precies. Dus het, het verplaatst zich en nu zit het toevallig ja. dichtbij. Ja, en dan maakt dat en, net even wat meer indruk, denk ik. zijn bijna van alle dag. Ja, helaas. Maar goed, um, tot zover. Heel serieus. Ja, nou ja, moet ook kunnen, toch? Ja. 106. Oh, die doet het goed, hè? Nou, zegt dat 106. wel. gun. 10. Nee, gun, nee, nee, ja. Ah, ja. Maar er moet ook nog CFM achter. Oh, C ja, ja. F M. Juist. Zoiets. So <musique> da <musique> kan dooien. Maar als je op je gezicht gaat, dan zijn ze te laat met strooien. <laughs> ja, of te snel. Nee. Bla. Anders had ik wel gezegd te snel. Ja, als je met je schaats over het ijs heen zwiert, en je gaat dan op je snuffert, dan zijn, hebben ze daar ineens gestrooid. Ja. ja. Wanneer heb jij ooit gezien dat ze op het ijs zijn gaan strooien? Nooit. Uh, wel, jawel, toen was ik jong en toen was het de straat helemaal bevroren. En toen dus hebben wij hebben ze voor, op straat. midden op straat... hebben wij voor die strooiwagen gelegen. Om weg jij. 1814 of zo. <laughs> Vroeger, toen ik nog jong was. Ja, ja, en de koe was. nog Karnemelen gaf. Nou, ja, lees eens wat voor. Ja, um, uh, Er is hulp gezocht. Uh, en dat doet de scouting Stella Maders sint Willy Broders. Um, die willen heel graag het weekend van, 18, of van 17 op 18 juni... willen ze met de kaboutertjes naar Duinrel... Bij de FOMER is nu een spaaractie voor gratis toegangskaarten. En met elke zegel zijn ze al super blij. En uh, ze willen dat graag komen ophalen. En nu zie ik in de reacties um, dat uh, Maike Paap. die uh, houdt zich daar onder andere mee bezig. Um, het beste kan je even volgens mij zoeken op Facebook naar scouting Stella Maris-Sint-Willy Brothers. En anders, zoals ik net al zei, is het. Maaike Lumichje, Hendrika Paap Nou volgens mij is dat Bij de meeste is zij wel bekend Dus uh, nou, dat moet goed komen toch ja, Het eraan uh, waarom ze bekend is maar... Ja nee dat is wel uh, Van uh, café Je hebt uh, geen, okay. uh, geen reclame maken nee. Dus uh, dat gaan we ook niet doen Maar um, ja dat, uh, volgens mij komt het helemaal goed Oké okay. nou Die scouting toch Ja toch gezellig Dan gaan net nog over straat lopen. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, what kind I like to meet, pretty woman. om wakker worden. Mm -hmm. dat is een goed voorbeeld van zinloos geweld. <laughs> Gossi. nou dat klinkt wel heel erg zinloos. Ik verzin ze niet, ik lees alleen maar voor. Ja, tuurlijk. Maar je kiest ze wel uit, dus dat zegt best wel veel over jou. Um, ja. Ik zag iets bij de evenementenagenda staan, maar dat ga ik straks eventjes bij het, uh, het VVV Zand wordt verder even wat meer informatie erbij zoeken. Dus ik hou me nog even bij uh, de bioscoopagenda. Ik zou zeggen brandlos. De Smurven Genoeg. en het oh. Verloren Dorp. Het is de laatste week dat hij speelt. Het is 3D en Nederlandstalig. Uh, die speelt nog uh, zaterdag, zondag en woensdag om half twee smiddags. En dan hebben we nog uh, ook in 3D en ook Nederlandstalig de Boss Baby. Uh, die is uh, na de Smurven ook, dus ook op zaterdag, zondag en woensdag. En wel om half vier smiddags. Dus kan je gewoon blijven zitten. Nou, wel als je ook daarvoor een kaartje hebt. Je oh. zal niet gewoon kunnen blijven zitten. Doet maar... wel. <laughs> jij wel zeker. En jij valt niet op tussen die kinderen. Um, the Beauty and the Beast. Dat is ook een 3D. Die speelt nog uh, vanavond, of zo, zometeen eigenlijk al, om 7 uur. En morgenavond nog om 7 uur. Dan hebben we zaterdag en zondag om half tien nog The Fast and the Furious... En Going in Style, die is zondag, maandag en dinsdag om acht uur s'avonds. die is vanaf zes jaar te bekijken. Dan hebben we nog de filmclub Simon van Kolm Their Finest. Met Gemma Ar uh, Arterton en Bill Nighy. Um, en die begint om half acht avonds op woensdag. En binnenkort wordt er verwacht Hotel Grote L. En die is vanaf waarschijnlijk 1 juni. Dan krijgen we ook nog Cars 3. Die is 3D en Nederlandstalig. En jawel, verschrikkelijke ik nummer 3. 3. Ja, hij ook, is onderweg. Uh, ja, precies. Uh, wanneer die komt weten we nog niet. Hij wordt alleen verwacht. Die zal ook weer in 3D zijn en ook Nederlandstalig. Ja. Nou, als we het niet erg vinden ga ik gewoon de Engelse versie kijken. Banana! Die. Ja. die. ja, helemaal leuk. Het is voor uh, degene die net zo knijpt, daarna als ik. In the deserts Of Sudan And the gardens Of Japan From Milan To Yucatan Every woman Every man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 Aan doen, dit. Nee, doe maar niet. Nee, nee. Ik heb nog een heel naar bericht kwam ik tegen. Ik oh. was op zoek naar, uh, want ik, ik had weer gelezen dat er ergens weer een hond uh, doodgevonden werd in een veel te warme auto. Um, maar tijdens het zoeken naar dat berichtje kom ik tegen dat een kindje van zeven maanden oud op de achterbank in het Ierse graafschap County Tipperary is overleden. Waar? Ja, anders dan zeg je het niet. Het meisje vond hoogstwaarschijnlijk de dood. doordat ze alleen, te lang alleen in de snik auto, snikhete auto heeft gezeten. Um, de politieagenten troffen het kindje na een melding aan op de achterbank van de auto. Ze reageerden helaas nergens meer op. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats. En het baby is met een helikopter naar een ziekenhuis gevoerd. maar werd later helaas doodverklaard. En volgens de lokale media is het meisje achtergelaten in de auto van haar vader. terwijl hij aan het werk was. Ja, dan, dan heb ik even helemaal geen woorden meer. Nee, dus en heb geen, ik het het op mijn bot. Ja. Geen excuus voor. Nee, maar goed. Um, ik, ik was dus op zoek naar een uh, berichtje. Uh, jongens, pas op. Met deze warme dagen. Met dat frisse windje merk je het niet zo. Maar laat niks of niemand in de auto achter. Ja. Het wordt veel te heet. Oké. Okay. Nou. Um, ja, moet je hier achteraan draaien. Ja, nee. Ja. Daar is niks passends voor. Maar goed, ik... Uh, yeah. Ik moest hem even melden. Ja. Nou, oké. Okay. Die had vier maanden niet tegen zijn vrouw gepraat. Serieus? Ja, hij wilde wow. er niet in de reden vallen. <laughs> oh, wauw. Dit is wel heel triest, hoor. Ah, sorry. <laughs> heb je nog meer van dat soort gezellige muziekjes ja. dan? Uh, heb je geen nieuws meer dan? Oh, jawel, hoor. Ja, ja hoor. Um, ik zat even te kijken naar 27 en 28 mei... zijn er de Benelux Open Races. Toegang is gratis op het circuit van Zandvoort... Um, verschillende autosportseries van Benelux-zone maken hun opwachting bij de Benelux Open Races. Met een hoofdrol voor de R uh, European Volkswagen Fun Cup. Um, deze serie maakt zich op voor de Zandvoortse meeting. Wederom de Belgische grens over te steken. Dus uh, ja, het wordt zo volgens mij weer een uh, gezellig raceweekend. Altijd leuk daar. Ja toch? Ja hoor. En alleen maar originele hè? Ja, Niet, dat geen is. Geen leukste. Hoe heet het? Koffers um, en zo. Mm -hmm. Och, origineel. Origineel. Zoals een bepaalde leraar zou zeggen: origineel. <laughs> waar de co-host. Huh, ik zit al op de klok te kijken. We zijn er alweer. We zijn er alweer bij. Ja. Goh. Ja. Dus um, nog eentje voor reclame nieuws en uh, reclame. Ja, en dan zijn we elkaar weer aan de andere kant. En dan horen we elkaar ook. Dat hoop ik wel. Ja, ja dat komt vast. Op. Tot, Tot straks. straks. Met even moeite om te starten. But I won't feel blue Like I always do Cause somewhere in the crowd there's